بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد تأ... في هذا المات اا التاويله بلازميه من امام الشنودي ذهب في باب سجود السهو سجود السهو is a... بتكن سجود des knielen van eh saho is a... Dus, uh, je bent iets vergeten. Uh, het is niet uh, specifiek vergeten, maar het kan ook zijn van, uh, je was er niet helemaal bij. Zo. Die tarief ervan, dat zullen we wel behandelen in een later boek, inshallah. Maar, want hier is die tarief er niet ervan. Maar, ik zeg het omdat het begin is, is het moeilijk, Sujutsu Seho is heel moeilijk, want uh, je weet niet precies, je moet eerst weten, want de de, de in Ashmawi, die begint gelijk zonder intro, hoe, wat is het, uh, wat haalt het in. Maar Sujutsu Seho is dus als jij iets, verge uh, iets vergeten bent in het gebed, en deze iets, dat gaan we zo noemen, een Sunnema Akedah bijvoorbeeld. Daarom is het belangrijk om de fara'ir van het gebed, de sunnah van het gebed en de van het gebed te kennen. Om zo juist de sujoet zelf te doen. Want dan weet je, als we spreken over de sunnah van het gebed, dat je weet wat de sunnan zijn. Dus als je een, een bepaalde, bijvoorbeeld, zolke Fatiha, of als je bijvoorbeeld uh, luid reciteert, terwijl je stil moet reciteren. Als je iets in het gebed. Dus niet doet wat je moet doen. Uh, dan, als je, je, je gewoon helemaal normaal. En dan als je bij de laatste tsahood bent. Als je klaar bent met de laatste tsahood. En je wilt de slim gaan doen. Moet je twee keer sujoed doen. En daarna weer tsahood. En dan pas de slim doen. Dan ben je klaar met het gebed. Want die twee sujoed is. Om. Het uh, mankement van het gebed te, uh, goed te maken. Repareren. En uh, als je iets toevoegt. Wat er niet van is. Onbewust. En uh, het is niet algemeen. Dat gaan we zo noemen inshallah. Dan doe je die sejoedseho niet voor de teslim. Maar na de teslim.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 en daarna, dus uh, je doet die twee sujoed. En daarna, na die twee sujoed doe je opnieuw de te shahud. En daarna doe je de teslim. Hij zegt maar, als je iets toevoegt in het gebed. Onbewust. Dan doe je sujoed. Na, sujoed zelf doe je na de teslim. Oké, okay, sujoed zelf. Wat is the order of Sujud Sahu? Het is Sujud is Sunnah. Iman shanoviza Sujud is sunna. En het is haram om Sujud so. al-Qabli. al taking this, dit, Sujud Sahu, before the taslimies. Het is haram. As je die muiddel, wat uh, is de reden van die sojoet van, van seho niet drie soenen. Want in de mensheid, Als jij drie soenen niet hebt gedaan. Dan hoor je sojoet sejoe te doen. Als je het niet doet. Dan is er een oordeel daarover. Maar minder dan dat. Dus twee soenen. Uh, daar zijn ze niet zo streng in geweest ja, maar hij zegt als je die niet doet is het haram. Ook al bestaat het uit uh, minder dan drie zonen. Maar als je hij zegt maar de sujud sehur na de te als je die niet doet is het niet haram. Maar makro. Oké, uh, moet ik sujud sehur doen als ik uh, als je bijvoorbeeld je vergeet iets om te doen, ja? En dat herhaalt zich in het gebed. Dus niet één keer, maar meerdere keer. Moet je voor iedere keer sejout zelf doen of voor allemaal één keer. Hij zegt voor allemaal één keer. Hij zegt in deze sujout zo, als je die sejout doet, moet je ook tekmeer doen als je naar beneden gaat en als je omhoog gaat. Ja? En daarom noemt hij in de andere wat niet te moeilijk is. Die, die doe ik u wel uh, later inshallah. Want alles uh, is, is moeilijk te begrijpen als het voor de eerste keer is. Oké, okay, dus we hebben gezegd, als je iets vergeten bent, doe je te sahu voor de Teslim. Als je iets bij hebt toegevoegd, doe je na de Teslim. Oké, okay, als je iets toevoegt en iets vergeten bent, tegelijk. Ja, allebei. In één gewet. Moet je dan voor of na doen? Als je, en iets toevoegt en iets vergeet bent, dan doe je, voor de salam. Want en je, iets dan doe je, wordt dan naast je, dat dan je, iets. dan je, ja, toegevoegd. Normaal als je één een, een, een, een, een, een lichte zonde vergeten bent, bijvoorbeeld één te creëren, als je dat vergeten bent, ja, dan mag je geen sojour zelf doen. Mag niet. Maar, als jij iets hebt toegevoegd, ja, in het gebed, je hebt iets extra gedaan wat niet van het gebed is, maar je bent één tekbieren bijvoorbeeld vergeten. Eén lichte sunnah. Want je hebt sterke sunnah, sunnah ma'akada, en een lichte sunnah. Hij zegt, als je een lichte sunnah bent vergeten, en je hebt iets extra in het gebed gedaan, dan moet je alsnog sujudseho voor de teslim doen. Want, zoals ik net zei, iets vergeten zijn is altijd sterker. Ook al is het maar een lichte sunnah. Terwijl als jij, je bent alleen een lichte sunnah vergeten in gebed, en je hebt niks toegevoegd, dan mag je geen sujudisahud doen. Dit, dit moet je goed onthouden. Hij zegt: als je iets vergeten bent, ja. Of iets hebt toegevoegd. Maar uh, moet je dat zeker weten? Of als je, als je twijfelt, moet je dat ook tellen? Dus je, hij zegt, als je zeker weet dat je iets vergeten bent, of hebt toegevoegd, of je twijfelt, zelf de oordeel, dan is het alsof het is gebeurd. Als je twijfelt, en die twijfel blijft. Of één, twijfel je en de andere weet je zeker. Of andersom. Dan moet je alsnog, alsof je, alsof je zeker weet dat het is gebeurd. Dus moet je zo zo doen. En daarna zegt imam al-Ashmawi, hij zegt diegene die iets vergeten is, hij zegt bestaat uit... Drie soorten, ook soms vergeet je een fout te doen van de van het gebed. Als je een fout vergeten bent, dan kun je deze niet repareren, dus je gebed repareren door middel van Sujoet Nee, dat heeft een andere orde. Als je een fout bent vergeten, dan kun je niet door middel van Sujoet je gebed uh, verbeteren. Hij zegt, je moet die fout doen. Hij zegt, maar als je het niet, dus die fout doe je niet, dus je verbetert je gebed niet, en hoe je dat verbetert gaan we zo behandelen. En je, en je eindigt je gebed, dan is het gebed ongeldig, want er ontbreekt een fout. En als een fout ontbreekt, dan is het gebed ongeldig. Hij zegt, en soms, de tweede soort is. دائتي ان فضيله فنتخبت في الخيط ان يور ماخيشين سجود تهود هوف نيت ان ماخي نيت zoals qunut اوف ربنا ولك الحمد اوف اين تكبير هذا خير فول ماخيشين سجود تهود ان اسي يور توخ سجود تهود voor de teslim, dan is je gebed ongeldig. Als je het bewust doet of onwetend doet. Want als je dit, als je dit bijvoorbeeld, je bent vergeten om rabbanawalakal, je bent vergeten om konot te doen. Ja? Je bent vergeten om konot te doen. En je doet sojuud voor teslim, uit onwetendheid, je weet niet wat de oordeel daarover is, je denkt ah uh, hiervoor moet ik ook sojuud zelf doen. Is je gebed ongeldig. Of je doet het bewust. Dan is je gebed ongeldig. Maar als je het eh, onbewust doet. Ook in die seizoen zelf. ben je vergeten. te oh, eh, ik. Heb, eh, ik heb het verkeerd gedaan. Per ongeluk heb ik seizoen zelf gedaan. Voor een fadela. Dan is je gebed niet ongeldig. Hij zegt, en het de derde soort is, dat je een sunnah van de sunnah van het gebed vergeet. Zoals een Sora reciteren met uh, de fatiha, of twee tekbeer, of de twee tashahud, of het zitten voor de tashahud, en uh, gelijke Hiervoor moet je uh, horen je sujud tashahud te doen. Dus we doen alleen sujud tashahud voor. Als je ...toon je van het gebed vergeten bent. Oké, okay, gaan we terug naar de uitleg van imam Shah Hij zegt... ...als je een fout, hij, uh, ...hij spreekt nu over... ...als je een fout vergeten bent van het gebed... Met deze vad wordt bedoeld, uh, nee, met deze fout uh, wordt niet de intentie bedoeld of tekretele Of beide. Want deze, als je ze niet doet, ben je niet eens in het gebed. Dus dan kun je niet je gebed verbeteren. Dus intentie dat je gaat bidden, als je die niet hebt, dan bid je niet. En als je geen tekertje hebt gedaan, dan, dan ben je ook niet in het gebed. Dus, als we over fat spreken, spreken we niet over dit, deze twee soort fat. Hij zegt oké, okay, als jij een fat vergeten bent, en je verbetert het niet in het gebed, uh, en dit duurt lang, ja, je doet te slim, en na teslim duurt het lang, dan is je gebed ongeldig. En dan moet je gebed opnieuw doen. Samobe zegt dus, als jij je vader vergeten bent en je doet teslim en dit duurt niet lang, dan moet je één naar elkaar nog bidden. En, en dan weet je dat je het teslim doet. En je kan een vaard, als je een fout vergeten bent in het gebed, kun je op deze twee manieren verbeteren. Als jij, bijvoorbeeld, je bent iets vergeten in de tweede lak'a, en je staat op in de volgende lak'a, <coughs> je bent bijvoorbeeld het vergeten, en je bent vet uh, aan het resteren, of een sora, in ieder geval, je bent niet, je hebt de tijd, je hebt de tijd tot dat je niet terug bent, dus... Van de record, Als je je hoofd omhoog doet. Van de record, Dan kun je het niet meer inhalen. Dus wij zeggen. Je hebt in de tweede raka'a. Iets vergeten. één vergeten. Of twee. Maakt niet uit. Je bent het vergeten. En daarna sta je in de derde raka'a. Ga je vertie halen En je herinnert je. Dat je. geen vergeten hebt gedaan. Dan ga je. Na het zujud. die sujuud die, die je bent vergeten, en dan sta je weer op, ga je verder met het gebed. Maar als je je pas herinnert, als je terug bent gekomen van de ruko, van de derde rak'a, dan heb je het gemist, en die tweede rak'a, die bestaat niet meer, die tel je niet meer, en in de derde rak'a waarin je bent, die wordt de tweede rak'a. Want de tweede lak'a dat niet meer, dus die is weg. Dus in de derde lak'a waar je bent, dat wordt de tweede. Ja? Maar je moet wel sujuud sahuh doen. Voor de, voor de teslim. Want in de derde lak'a, dus toen het derde was nog. Heb je al 50 fatiha Je hebt geen Sora geregisterd. En het is tweede geworden. En in de tweede moet je fatiha geregisteren in de sora. Dat heb je niet gedaan. Je hebt sunnah van gebed niet gedaan en vorm ik je zelf voor het te sliep doen wat is het oorzaak en in de eerste als je het wel weet dus voordat je terug gaat van dan ga je in een sujud, zoals ik zei, en daarna ga je opstaan, ga je verder met je gebed en doe je sujud seho na de teslim, want je hebt iets toegevoegd. Ja? Die daden die je hebt gedaan, na, nadat je geen teslim hebt gedaan, die zijn extra, die tellen niet meer. Maar dat is wel een reden waar, waarvoor je sujud seho na de teslim doet. Dus dat is de orde. Bij de, als je het dus je herinnert je voordat je opstaat van Waukou. Ja? Dan, eh, je de vader die je bent vergeten en vanaf dan ga je weer verder met gebed en doe je zo zelf naar het islim. Als je je niet herinnert, voordat je opstaat van Waukou. Als je niet herinnert voordat je opstaat van Waukou. Dan... Als je het niet redt voor de, voor de, voor de opstaan van Lokoch, dan wordt die rak'a die, die, die tot niet meer. En wordt het de tweede bijvoorbeeld in dit geval. En dan doe je het zo, zo voor de teslim. En daarom spreekt hij over: als jij de sahu nee, als jij een fadila vergeten bent in het gebed, dan hoor jij geen sejoet zelf te doen. Als je het toch doet, bewust of uit onwetendheid, dan is je gebed ongeldig. Want, waarom is het ongeldig? Want je hebt iets toegevoegd, bewust toegevoegd in het gebed, wat niet van het gebed is. En daardoor wordt het gebed ongeldig. Want in de merken met hem, als jij iets toevoegt, bewust doe jij iets in het gebed. Bijvoorbeeld, je doet een extra sujud of een extra rokoa, een daad, niet een uitspraak, een daad. Dus extra rokoa, extra sujud, bewust, dan is je gebed ongeldig. En omdat jij zu-zoet doet, waarvan geen reden is, dan is je gebed ongeldig. Dat is de reden. Nou, daar zegt Imam Sanobi over dat Imam Asmawi zei, en als je een sunnah vergeten bent, hij zegt dus sunnah mu'akkada. Want in onze midden, dus we zoeken zelf voor sunnah mu'akkada, of twee of drie sunnan, licht sunnan, maa om al-Quran. Dus, zoals, hij geeft voorbeeld als je vergeten bent om een om het uh, uh, koran te resisteren na Fatiha Dan doe je zojuist zo. Voor het slijm. Het hoeft niet per se. Als jij een sola vergeten bent. Het is niet per se Sura Het is als jij niks registreert na Fatiha in de eerste en tweede raka Ja, want alleen dan mag je dat resisteren. Ook al is het een vers. Als je één vers vergeten bent, dan uh, doe je zo zelf. Als je een hele surah, dus niet een hele surah gereisiteerd, maar je hebt wel een paar surah gereisiteerd, dan wordt het niet gezien als je hebt een sunnah niet gedaan. Want sunnah is, het is sunnah mu'akadah, om iets Koran te reciteren na Fatiha. Ook als het één vers, het hoeft niet se een surah te zijn. Dus als iemand tegen je zegt, uh, een Sura Na Fatiha uh, vergeten Moet Sujud doen. Dat houdt in uh, Hoeft niet per se een Sora te zijn Ja Want Als jij alleen één vers registreert Dan hoef je geen Sujud Sahudun te doen Het gaat erom Als jij vergeten bent om de Koran te registeren Na de Fatiha Dan moet je Sujud Sahudun Hij zegt Weet dat Iets vergeten zijn in het gebed, in de nafila gebed, geldt als hetzelfde in Farida. Dus wat jij vergeten bent in de dus sujud sahu als je dat moet doen in Fatima, moet je dat ook doen in nafila Behalve vijf zaak Als jij een Sura niet registreert, of een vers, ja, als jij geen Quran registreert na Fatihah dan moet je sujud sahu doen. Dit geldt alleen voor verplicht verplichtgebed. neville niet. Dus als jij in neville alleen vertie registreert, hoef je geen sujoet zelf te doen. Of als je een lijd wanneer je stil moet registreren, of stil registreert wanneer je laad moet registreren. Dit, als je deze fout doet, ja, je bent vergeten. In, uh, dit uh, moet je hier voor sujoet zelf doen alleen in verplicht uh, gebed, maar in neville gebed. Hoeft dat niet? Ja, in nefila hoeft dat niet. Oké, okay. de vierde is: als jij, eh, uh, als jij opstaat naar de derde ja, en deze gebed bestaat niet uit, eh, uh, meer dan twee. Bijvoorbeeld, je bent in een gebed, ja, en je doet te schuut bij de tweede rakka en dan sta je op. Normaal, in, in, in een verplicht gebed, als jij in een gebed wat bestaat uit twee rak'aad, ga jij naar het de derde rak'a opstaan, dan moet je gelijk weer gaan zitten. Ja? Ga je zitten, doe je tesla, doe je teslim, en doe je na het teslim, cel. Te uh, ja. Maar, in Nefila geldt het niet. In Nefila, als je opstaat voor het de derde, moet je het afmaken tot het vierde. Want je moet 2-2, twee, twee. je kan niet 3, anders maak je witte ervan. Dus als jij in Neville, geldt dit niet. Als jij opstaat voor het derde, dan moet je het afmaken tot vierde en dan moet je het gebed beëindigen. Terwijl in Vard moet je helemaal geen vier afmaken, moet je gewoon gelijk weer terug gaan zitten. En je gebed de eindig. Geen goed zou doen. Maar de is slim, want je hebt de aan toegevoegd. Per ongeluk. En de vijfde, dus de uitzondering. Hij zegt: Als jij uh, in een fout gebed, als jij een rokkel uh, bent vergeten, ja, je bent een pilaar van het gebed vergeten, van de vader, dat bedoelt hij ermee, en je gebed wordt ongeldig, moet je je gebed opnieuw bidden. Een, een verplicht gebed. Nee, viel er niet. Nee, viel er als jij een verplichte daad bent vergeten, en het duurt lang naar het te dan is je gebed ongeldig. Maar je hoeft niet opnieuw te bidden. En dan zegt imam uh, Salobi over. Uh, over wat uh, imam uh, al zegt. Hij zegt soms. Uh, dus als jij een sunnah vergeten bent. Het gebed. Soms vergeet je bijvoorbeeld. Het sunnah van de sunnah van de gebed. Zoals een sora met. Of twee tekbir of twee te of het uh, zitten ervoor. Hij zegt: Twee te het geldt ook voor één te Als je één te vergeten bent, dan moet je ook sujoet sujoet doen. Dus het is niet alleen twee te goed. Hij zegt: Maar als jij iets bijvoorbeeld toevoegt in het gebed, dan moet je sujoet sujoet na de te slim doen. Als jij dit vergeten bent, of je doet het niet, dan moest je het alsnog doen. Dus, sujud uh, tsao voor de teslim, als, als je het niet doet, en je, je moest het eigenlijk doen, en het duurt lang, dan is het gebed ongeldig. Maar, bij de sujud na de teslim, ook al mijn A'ijsmao zegt na een maand, moet je het alsnog inhalen. Ulema uh, zeggen ook al na een jaar. Waarom? Omdat Sujud maakt als je het niet doet. Maakt je gebed niet ongeldig. Maar het is bedoeld om de. duivel te. treiteren. Ja. Daarom. Ja. En daarom zegt de imam uh, al Hij zegt als jij. Dus stel je voor je moet sujud Sehu doen na het teslim, maar jij doet het voor het teslim. Of andersom, dan is je gebed uh, uh, nog steeds geldig. Het hoort niet, maar je gebed is nog steeds geldig. En daarover zegt imam Shalom: als jij de sujud Sehu, als jij die voor het teslim doet, terwijl het na de teslim moest, dan is het haram als je het bewust doet. En de sejoed sejoe, die doe jij na de teslim, terwijl je het voor de teslim moest doen. Als je dat bewust doet, dan is het macro. Oké, okay, en dan gaat hij spreken over diegene die niet weet van, ben ik nou in de tweede lekker of in de derde raka. Hij twijfelt. Dan moet je bouwen op de minste. Dus in dit geval de tweede elkaar, Ga maar ervan uit dat je op de tweede elkaar bent. Doe maar dat je in de tweede elkaar bent. En uh, uh, ga verder met het gebed. Maar als je andersom doet. Je twijfelt. Ben ik nou in de tweede of in de derde. En je gaat bouwen op de meeste. Dus op de derde. Dan is het gebed ongeldig. Ook al kom je later erachter. Dat je toch in de derde was. Dit allemaal geldt niet voor de Mustankaj. Mustankaj is iemand die hier last van heeft. Iedere keer twijfelt hij. Ben ik nou in de tweede, in de derde, ben ik nou in de derde of in de vierde? Hij twijfelt. En dit krijgt hij iedere dag één keer. Ja, minimaal. Iedere dag één keer. Voor hem is toegestaan om te bouwen op de meester. Om zo de duivel te strijderen. Maar hij moet wel zojuist de doen na de tesliën. Stel je voor, hij gaat alsnog bouwen of de minste, dan is de gebed nog steeds geldig. Dit is Sujoet Sahu die behandeld is in deze tekst. Volgende paragraaf wordt Imana. Akulu kauli هذا wa astaghfirullah wa li فاستغفروه انه الغفران يحييي.